Frankrijk en Duitsland trekken hun burgerpersoneel in Afghanistan tijdelijk terug uit Kabul uit vrees voor geweld. Joan Franca vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Ze kregen met het liedje You and Me vanavond de meeste stemmen bij het Nationaal Songfestival. Joan Franca baarde opzien met haar outfit in Indianenstijl met een grote verentooi op haar hoofd. Nederland doet op donderdag 24 mei mee aan de halve finale in Azerbeidzjan. Het weer, wisselend bewolkt en op veel plaatsen mist. Ook overdag bewolkt, af en toe regen en zo'n 9 graden. Dit was het en ons Nou. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. I'm so Zie je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 Show. Take a step, step, and easy flow. Set the pace out. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on out, break it, break it. I need to cut it out the life that I've been living. Is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta get on out, breaking, breaking out 'cause I'm breaking, burning, Better keep your distance I Say, I say. We wish. Op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst: het NOS niet.